Dat is dus 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op Ben.nl. Bestel via de CW-app en ontvang een cadeautje van CW. Zo mooi. Helemaal los bij Ethos. Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals... in de winkel of shop op ethos.nl Mooi van Ethos.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 Middels 11 uur geweest. Het Q-music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom. Goedenavond. Werk, morgen, thuis. Die oproep doet Rijkswaterstaat vanwege de verwachte sneeuw... morgenochtend. Vanaf 6 uur geldt code oranje voor bijna heel het land... behalve Limburg en het Waddengebied. Ook Schiphol zet zich opnieuw schrap voor een zware dag morgen. Tussen 7 en 11 zullen er sowieso niet meer dan 5 vluchten... kunnen aankomen en kunnen vertrekken. En we verwachten in totaal morgen dat er zo ongeveer 800 vluchten... geannuleerd gaan worden. Dat is gigantisch veel, toch? Dat is zeker veel, op een totaal aantal van 1200... Is het meer Als bij de NOS de afgelopen dagen werden er ook al honderden vluchten geschrapt. Sommige gestrande reizigers zijn het Voor zat. For me de the third day. I'm so sick of this shit now. Terrible, terrible. That is really. I feel like living on the airport now. It is unreasonable and unacceptable. Als bij at 5 voor reizigers die vanavond niet naar huis of een hotel kunnen, heeft Schiphol veldbedden neergezet. Dan naar Amsterdam. Daar was vanavond een bijeenkomst over de Vondelkerk. Die werd met de jaarwisseling verwoest bij een brand. Buurbewoners werden bijgepraat over plannen om de kerk weer op te bouwen. Over de oorzaak van de brand is nog weinig bekend. Buurbewoners denken dat het komt door vuurwerk. Dan flinke wintersportongelukken in Oostenrijk. Twee Nederlanders zijn zwaar gewond geraakt na een valpartij op de skipistes. In Tirol viel een oudere man buiten de piste en raakte bewusteloos... Verderop ging een snowboarder hard onderuit na een mislukte sprong. Beiden zijn met helikopters naar het ziekenhuis gebracht. Sportdan Erik ten Hag keert terug in de Eredivisie. Hij wordt vanaf volgend seizoen de nieuwe technisch directeur bij FC Twente. Na zijn successtijd bij Ajax was ten Hag onder andere... trainer van het Duitse Leverkusen en in Engeland bij Manchester United. Maar bij beide clubs werd hij ontslagen. Voor ten Hag is FC Twente geen onbekende plek. Hij begon zijn voetbal- en trainerscarrière bij de Tukkers. En tot slot het weer van Weerplaza. Komende nacht en morgenochtend krijgen we waarschijnlijk heel veel sneeuw. En is er kans op gladheid. Morgen geldt dus op Limburg. En de Waddengebieden na Code Oranje. En op de weg is het nu nog lekker rustig. Geen files en ook geen flitsers. Q -music, Lars Boelen. Met de sneeuwschuiver onderweg naar een nieuwe ronde. Knok tegen de klok weer meespelen. Stuur nog even snel het woord sneeuwklokje in de Q-app. Q-music. q, -app. q -music.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 I don't even want you back Even though you're all I have I'm a Medusa, I could use her Till I crumbly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 Gedaan, maar sporen is toch weer opgestaan.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 Je zit er doorheen. Ai. Ruben. Dat ben ik. Ja, je zit helemaal door het einde van Suzanne Freek heen te lullen. Oh jee. <laughs> nou, dat was niet de bedoeling. Geeft ook helemaal niks, jongen. Geeft niks. <laughs> je Susanne Suzanne Freek en niemand bij je muziek. Ruben, goeie avond. Ai, hele goede avond. Uh, wij gaan eens even lekker een uh, mooi geldbedrag. Uh, wat, hoor iets, hoorde jij ook iets zeggen over Center Park, zei dat nou? Ja, klopt. Daar gaan we dit weekend heen. Oh, leuk. Dus als jij zo meteen een lekker geldbedrag wint... dan ga je dat daarin steken of zo? Ja, dan denk ik dat ik nog even schaat hou voor de, uh, voor de wildwaterbaan. Oh ja, heel ja, ja. goed. Ja, ja inderdaad. Ja. Die wildwater is gewoon buiten natuurlijk daar. Ja. Ik weet niet of die dan open is. Ja, maar dat zit oh, nee, weet ik ook aan niet. het zwembad vast. Nou, goed. Uh, lekker, nou, weekendje. We lekker weekendje, lekker hey, heb jij een uh, tactiek zometeen, uh, Ruben, of niet? Nee, ik ga gewoon lekker op mijn gevoel af. Onderbuikgevoel. Oeh, dat dat ja. kan ook gevaarlijk zijn, hè? Dus het kan inderdaad finesse zijn. Maar we gaan ons best doen. Knok. Knok. Tegen de klok. Ruben, ik ga met je meeduimen. Het werkt als volgt. Je hoort geldbedragen oplopen, zo meteen. Roep dan stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatste volledig uitgesproken bedrag. Beter laat. Dan win je dus helemaal niks. Dus uh, ja, timing is key. Uh, jij gaat het gewoon op je onderbuikgevoel uh, spelen. Dan wens ik jou, beste Ruben, daar heel veel succes mee. Dankjewel. 49 euro 65 euro 67 euro 99 euro 136 euro 167 euro. 202 euro. Stop. Hey, dat is lekker 202 euro. Heerlijk. Ik hoorde een keer 67, ik hoorde weer 67, 67, hoorde ik twee keer. Um, maar goed, maar mag het niet We zijn ook bijna zes, uh, zes minuten aan de lijn, zes of zeven minuten. Nee joh, helemaal die man. Ja, oh. he, er zijn nog tweeënhalve <laughs> twee minuut zijn we aan het praten. Oh, dat is ook zo. Ja. Hé hey, uh, Ruben, 202 euro, het is een waanzinnig bedrag. Um, Ga even luisteren, Of ja. er uiteindelijk nog meer in had gezeten. Komt-ie, even luisteren. Nee hoor. Nee. Dat is dus perfect. Dit was perfect. Je had het niet beter kunnen doen. 202 euro. Hey, wanneer heb je dat voor het laatst zo snel verdiend? Uh, nou, dan moet ik even heel goed nadenken. Ja. Maar ik denk het nog niet. Dus. Nee, dat denk ik ook niet. Eerlijk nee. zeg, lekker op de dinsdagavond. We gaan het naar je overmaken. wens jou een fijne avond en veel plezier op Centerparks. Hé, uh, hey, hartstikke bedankt. Later. Yo, dank je man. Bye. Doei, doei. Morgenavond bij Joost en bij mij nieuwe rondes. Knok tegen de klok en maak je kans op een extra zakcentje. Lady Gaga komt eraan, the dead Dance En eerst Icona Pop. Dit is I Love It bij Q Music. I got this video. ja dan ga ik nu Louis Capaldi en de D da draaien dat is, ja ik zeg het toch wel heftig twee liedjes die gaan over de dood de Dead Dance D da da dus ik dacht misschien moeten we gewoon even ter compensatie even een kort vrolijk muziekje draaien gewoon een beetje vrolijkheid tien seconden even een beetje gezelligheid gaan we. Huh. lekker kunnen we nu weer door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 There's every door and every door You know I'm only ever on the other side So don't cry, don't cry On the day that I leave I hope the memories find you happy And my daddy too mad at me To say the least Pray my sister gets to sleep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 Sounds better with you. quelque chose dans la voix qui paraît nourdir bien, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute noir, qui se balance entre l'amour et le désespoir, quelque chose qui danse en toi. je peut te mettre en... Kijk je muziek en Ella, Ella. Ja jongens, als ik het uh, nieuws moet geloven... dan uh, breekt morgen de hel los. De ochtendspits from hell. Code Oranje komt eraan. Natuurlijk vanwege sneeuw en uh, ijs en toestanden. Iedereen moet thuiswerken, de treinen rijden niet. Je moet wegblijven bij Schiphol. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Hoe heftig is het nou eigenlijk? Want er wordt altijd geroepen Code Gril, Code Oranje. 9 van de 10 keer is er geen reet aan de hand. Uh, Zometeen gaan we het even checken met iemand... die er alle verstand van heeft. Nicolien Kroon van het RTL Weer.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 Soul departed. Pour out a little holy water. Keep, still slow, feel what you feel. Yeah, yeah. Two tears for the soul departed. Pour out a little holy water.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 got a little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 We begin the rubble or our sins. Oh, oh where do we begin? The rubble or our sins and the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 Ja, vandaag in het nieuws heftige verhalen, het wordt code oranje, toestanden, het, uh, het gaat helemaal losbreken. Matty van de Ochtendshow heeft zelfs een hotel geboekt omdat hij denkt dat hij morgen de weg niet op kan. Mensen moeten wegblijven van Schiphol. Ik denk dit is even het moment om te checken hoe erg het nou allemaal gaat zijn. Daarom aan de telefoon, weer vrouw van RTL, mag ik even een applausje voor Nicoline Kroon. <lacht> hoi. Ja, hoi Nicoline. Ja, ik dacht toch even een deskundige bellen. Ja, heel goed, heel goed. Ja, hoe erg wordt het nou allemaal? Uh, nou ja, Matti begint morgen natuurlijk wel heel erg vroeg met werken, dus ik denk dat hij nog een beetje voor de sneeuw uitgaat. Maar iedereen die echt in de gewone ochtendspit zit, vooral ja. in de westelijke helft van Nederland, die gaat daar zeker last van krijgen. Hoe laat gaat het beginnen? Hoe laat uh, begint het sneeuwen dan? Nou, de code oranje staat uit vanaf 6 uur morgenochtend. Oh. En uh, um, nou, ik heb natuurlijk uh, wat verschillende weermodellen bekeken. En dan ziet het er naar uit dat het inderdaad rond die tijd... in het westen van het land begint met sneeuwen. En dat gebied dat trekt eigenlijk vrij uh, rustig het land over. En zo'n beetje tegen het nou, tweede helft van de ochtend... einde van de ochtend is ook het oosten bedekt onder de sneeuw. Maar dan wordt het in het westen weer net ietsje droger. Al is dat maar weer van tijdelijke aard. Want erachter komen gewoon opnieuw sneeuwbuien aan. Ach, het, wordt, het wordt de hele dag rommelig. Uh, Eigenlijk. Ja, het wordt eigenlijk de hele dag zo'n winterse witte dag ja. met uh, best wel wat sneeuw. En het Kanemie waarschuwt tot nu toe voor een centimeter of zeven. Uh, Vind ik niet wel zoveel hoor, zeven centimeter. Nee hè? Nee. Ik zat toch wel eventjes te kijken in de, in de hoeveelheden. En um, ja, als ik dan kijk hoe ver dat, dat morgenavond als dat dan doorloopt, dan zit je um, ja, op sommige plaatsen wel op. En dan moet ik even spieken. Ja, toch ook wel op zo'n 10-12 centimeter, bijvoorbeeld op de Veluwe. Nou, dat vind ik ook niet zoveel hoor, 12 centimeter. 12? Het is natuurlijk ook koud okay. hè? Jij wil nog meer hè? <laughs> Nou, dan gaan we tot en met 8 januari, uh, s'avonds. Ja? Dan zitten we in het zuidwesten van het land met uh, 15, 16 centimeter en op de velen ook. Ja, dan beginnen we een beetje te praten. Ja, zeker 15, bij 16... deze temperaturen. Ah, hè? Ja, zeker bij deze temperaturen. Ja, ja. Eh, Nicole, zijn dit nou uh, voor, uh, voor weervrouwen zoals jou toch een beetje de gloriedagen? Toch? Of ja niet? ik nou sowieso ik hou van de sneeuw ja. uh, ik moet er ook zelf doorheen dus dat vind ik altijd wel uh, net eventjes iets minder oh, goed, oh, oh, goed. oh, code oranje thuiswerken nee nee nee ja maar ik heb thuis niet zo'n mooi groen scherm hè ook oh, dacht even gewoon even zo'n rollen <laughs> binnen uit de keuken ja, oh ja, nou, die ben ik nu aan het verbouwen, dus het, oh. het is nog een optie. Oh, ja, oké, okay, jij, jij bent gewoon morgen op TV. Ja, ik hoop ja. het. Doe je voorzichtig, Nicolien, want we hebben je ik wel ga nodig. Zeker he? voorzichtig doen. Okay, en anders zijn er ook nog heel veel van mijn collega's. Hè? Zo, zo. Ja, natuurlijk. maar we kunnen jullie niet missen. We kunnen jullie nee, niet nee, missen. Nee. Oh, lief. Oké. Okay. Nicolien, dankjewel. Graag gedaan. De Q-Music. Alarmschijf. Thomas Gray. Rumours. Q-Music.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 Ja, ja, ja, ja, McMackie, doe maar een, uh, een flurry erbij, zes uh, kippi zes. zes, zes nuggets, barbecue saus, McChicken. Het is even McDonald's, McQue music. McDonalds, MacDonald. <laughs> U mag uh, doorrijden naar het tweede raam. <laughs> Dankjewel, Maurice. Uh, zo meteen. Over iets meer dan 10 minuten. Dan is het uh, officieel uh, 7 januari. En bij Q Music beginnen we de nieuwe dag. Niet goed, maar fout. Dat doen we traditioneel gezien met een liedje uit het Foute Uur. Nou is het uh, morgen code oranje vanwege de hevige sneeuwval en uh, gladheid en toestanden. Dus ik dacht zometeen ook code oranje tijdens de Foute Start. Ik ben op zoek naar een Nederlands product uit het Foute Uur. Dus kom maar door. Heb je een Nederlandstalig favoriet liedje, iets van Hazes... of iets van Yves Berendsen? Of het kan ook een Nederlands product... Vanger uh, Boys, is dat Nederlands? Volgens mij is dat wel een Nederlands product ook, hè? Ja. Uh, nou goed, het maakt niet uit. Als het maar uit Nederland komt... jouw favoriete liedje uit het uh, Foute Uur... stuur het even deze kant op en doe dat met een berichtje... in de Q-Music app. husband is coming. Of Silence bij music. Ja, maakt het dan nu echt bijna uh, officieel woensdag de 7e, 7 januari 2026. Die gaat waarschijnlijk de boeken in als. Uh, the Day from Hell. Nee, het, wordt, het wordt code oranje natuurlijk. Uh, je hebt, ja, je hebt het natuurlijk meegekregen in het nieuws vanwege de sneeuwval. Uh, daarom dacht ik, zo meteen uh, beginnen we de dag met een liedje uit het fout huur. Ook code oranje tijdens de foute start. Dus gewoon een liedje van Nederlandse bodem. Uh, ik vroeg je net nou welke kan ik dan uh, voor je draaien zometeen. Ik heb er vier uitgekozen. Uh, de eerste komt van Sylvia. Uh, en ook van Martijn. Die kwamen met deze. Nederland, dat is natuurlijk logisch. Uh, ja. André Hazes. We houden van Oranje. Ivy komt met deze. Ja, ook leuk. In de Terug in de tijd, tijd. Yves Berendsen. Deze is van Max. Ook ook wel geinig. Jodel jump natuurlijk, een beetje apere ski vanwege de sneeuw. Dat, dat, dat. En Hielke die zei nog, ja, even een beuker van als je de sneeuw zat bent... en gewoon weer verlangt naar de zomer uit uh, Nederland. Nederlandse bodem. Wildstyle's Niels Geuzenbroek en Jeroen Stammer Summer. Kan dat natuurlijk ook. Beuken gewoon even de sneeuw van de auto's en de daken af. Nou, alle vier de liedjes die staan inmiddels in de poll in de Q-music app. Open even de Q-app en stem op je favoriet. Het nummer met de meeste stemmen ga ik zo voor je draaien.